Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Kopen en bonenbakker met het NOS Journaal. De tweede verdachte van de aanslag op de marathon in Boston is opgepakt. Het ja. gebeurde in een voorstad van Boston, Watertown. De politie was de hele dag bezig met een klopjacht op de 19-jarige Djokhar Tsarnaev. Hij bleek zich te hebben verschanst in een boot in een achtertuin. Bij de confrontatie met de verdachte is geschoten. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Gisteren werd zijn oudere broer, de andere verdachte, al door de politie neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De Chinese provincie Sichuan is getroffen door een zware aardbeving... met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Volgens Chinese staatsmedia zijn zeker 56 mensen om het leven gekomen... en zijn er zeker 100 gewonden. Het epicentrum lag ruim 100 kilometer ten westen van de miljoenenstad Chengdu. Italiaanse parlementariërs proberen vandaag voor de vijfde keer een president te kiezen. In de afgelopen vier stemrondes kreeg geen van de kandidaten genoeg stemmen. De linkse partijleider Bersani heeft aangekondigd dat hij aftreedt zodra Italië een nieuwe president heeft. Hij zou woedend zijn omdat partijgenoten weigeren te stemmen op de presidentskandidaat die hij heeft voorgedragen. Er komt een landelijk register voor glazenwassers. Dat moet een einde maken aan criminele activiteiten binnen de branche, meldt de Telegraaf. Woonwijken worden vaak onderling verdeeld door glazenwassers met soms woekerprijzen als gevolg. Andere glazenwassers die in de buurt willen werken zouden worden bedreigd. De eerste gemeente waar het glazenwassersregister wordt ingevoerd is Purmerend. Nederlandse jihadstrijders in Syrië verblijven tijdens hun korte opleiding in dat land in pure luxe. Dat zeggen hun ouders in de Volkskrant. Zo kregen een familie in Den Haag een foto uit Aleppo... waarop hun zoon met medestrijders aan de rand van een zwembad zit. De ouders spreken van een soort Hollandhuis, waar tientallen Nederlandse jihadstrijders verblijven. Ze moesten plechtig beloven dat ze een jaar in Syrië blijven strijden. Het weer, het is nu nog koud met lokaal nevel en vorst aan de grond... later volop zon en droog... Door 10 tot 12 graden, maar op de wadden wat frisser. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat wil niet zeggen dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie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 En anyway, jawel, de bevaande woorden kunnen weer gesproken worden. And ja, we got hem. Precies, ze hebben hem. Ja, ja, die tweede verdachte. Uh, he has been hung down and killed. Ja, bij die ene, Uitens, zo. Hij is echt uh, zoiets van uh, uh, dit, hè. Wat zie Hij moet gestraft worden. Okay. Ja, hij is wel gewond, maar uh, hij is er niet echt heel zwaar aan toe. Want ja, de, niet slecht aan toe, want zijn broer, zijn oudere broer, die is wel... Uh, die is bij, dood, hè? He? Ja, tijdens het vuurgevecht is hij dood gegoten. Uh, hij zat zelf in een, in een plastic verpakte boot, net buiten het uh, hele zware gebied, wat helemaal onder vuur lag natuurlijk. Hij lag net buiten het gebied, zat hij in een boot. En de eigenaar van de boot die had zoiets van, hé, hey, ik had mijn boot toch ingepakt? Nou, eens even kijken. Hé, hey, er zit een paar scheuren in. En hij zat wat bloed op. Hij denkt, nou, hmm, misschien moet ik maar even wat uh, mensen gaan uh, activeren. En toen hebben ze hem eruit zanaar Dus hij was in die boot gevlucht? Ja, was in die boot Terwijl zat die, die al dus uh, neergeschoten ja, was. Ja, we was daar ingeklommen. Uh, in en dacht van, nou, ik uh, moet maar even kijken hoe we hier ja. we hieruit vandaag gaan. Ja, wat ik niet uit kon staan, is dat gewoon van die ene, die is gelijk, boom, helemaal dood, weet je wel. Ja. Ik denk van... Uh, was hij dan een gevaar of hadden ze echt zo dat ze zo kwaad waren dat ze gewoon gelincht hebben? Hè? Want daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, hij zat in een auto en uit de auto werden van allerlei dingen naar buiten gegooid. Ja. Dus op een gegeven moment dan wordt die, is het niet alleen een gevaar voor zichzelf, voor de politie, maar het gevaar voor iedereen. Ja. Maar nou. we hebben het dus over Boston hè? Want Boston. voor de luisteraar, misschien begrijpt ze helemaal Ik, niet waar we het over hebben. Ja, kom op zeg. <laughs> ja, nou we dat weet je nog, niet. We hebben het toch niet over het Koningslied gehad, want dat is nog een grotere ja, drama. Ja, daar gaan we ook nog even over hebben straks. <laughs> <Zo mistik. laughs> maar we moeten ons even inlezen verder met de rest van het nieuws. Ja. Oh, dat is al veel nieuws. En uh, natuurlijk ga jij een heerlijke muziek maken, ja. En, jawel, we moeten straks ook nog even bellen. Want we hebben een, uh, een verjaardag vandaag. Ah, wie is de jarig vandaag? En het, is, het is een maffe dag. Het, het is elk jaar weer hetzelfde. Elke keer word ik, ben ik er toch wel weer door geschokt. Degene die het meeste haat is vandaag, jarig, was geboren. Ja, oh ja. En degene, Waarvan een van degenen waar houd. ik het meeste van hou, is jarig. April. Is April. April is vandaag jarig. Mijn Gefeliciteerd, jongen. Ja. Mijn dochter is vandaag jarig. En Hitler was vandaag... Ja, Jaren. maar wie moet je niet steeds zeggen. Want nou, nee. daardoor wordt hij onsterfelijk en dat willen we niet. Nee, dat is waar. Ah, ja, het die man doen. die we nooit meer zullen noemen, net zoals Voldemort, de, he, die mocht je Vol ook nooit zijn naam zeggen. Nee. Bij Harry Potter. Oh ja. En bij de, de, deze man willen we de nou naam ook niet zeggen. Net zoals die naam van diegene in Zweden ja. en de namen oh. van diegene hier nu bij Boston. Ja. Ze moeten gewoon geëlimineerd worden uit de ge geschiedenis. Zo is het. Nou, we zijn er weer toebakken, op de radio. I don't need you. Lonely ring in the walls. You are not around. Questions I had on my mind. Answers yet not found. Nou, dat was het ook wel. Hè? Maar de echte Wilse gitaanplaat moet er, uh, gaan nog gaan uh, beginnen hoor. Dus dat, uh, dat valt wel mee. Clark en het heet I Don't Need You. De zaterdagmorgen is 20 april. En uh, alle wetenswaardigheden, die kunnen natuurlijk meteen aan het begin uh, over het Koningslied. Maar nee. ik wou het nog even hebben over Boston. Want er is ja? een, een Texaan. Ja? Die uh, is misschien wel de gelukkigste en de ongelukkigste man van de USA of E. Ja? Ja? Want die Texaan overleefde afgelopen week de aanslag in Boston. En toen ging hij naar huis en toen zag hij nog de, de, de explosie bij de kunstmestfabriek in Waco. Oh. Dus echt uh, dubbel. En uh, het is zelfs zo dat hij uh, te zien is tussen de lopers van de Marathon. En hij, wilde, dus hij maakte ook zelf nog een foto van de. Uh, er staat hier ruikpluim. Van de rookpluim yeah. bij Waco. Hij zegt: Ik ben helemaal klaar met die explosie. Ik wil weg <lacht> van al die vuurballen. En na zijn traumatische ervaring ging hij naar huis om weer aan het werk te gaan. En yeah. tijdens de eerstvolgende werkdag reed hij op zijn dooi akkertje naar huis na een vergadering. Yeah. En op het moment dat hij Waco passeerde, ging de fabriek de lucht heen. Ongelooflijk. En hij dacht echt: van nou, dit meen je niet. Dit meen je niet. Maar hij besefte ook al dat hij Weet moest maken yes. dat hij wegkwam. En hij voelde al dat er iets op zijn dak landde: een brokstuk yes. of zo. Maar uh, ja, hij is gewoon wel heel blij dat, hij, uh, dat er niks gebeurd is voor de rest. En hij is ook blij dat zijn vrouw er nog is, want die stond in Boston ook op nog geen 20 meter van de ontploffing. Zo. En net als die vrouw van die Amerikaanse correspondent, hè? Ja. Die uh, op tv was. Ja, nee, precies. Er is niks aan dan. Nee, niks Er is geen aan. bom. Of nee, zo. nee, nee, helemaal niet. Nee, dus een, week, de... een week vol met bommen. Want het was een explosief. Dat is toch heel wat anders weer. Ja, een explosieve <laughs> week was het. God, man. Ja, het was dus, die man die de. de de, de, het uh, uh, bombardement van Nakazaki en uh, Kirishima overleefde. Ja. Dat was ook zo'n uh, echt uitzonderlijk iemand. Een masselaar. Uh, Raak je je beroemd omdat je niet dood bent gegaan? Nee. Dus dat je onsterfelijk bent. Dat je denkt van, ik moet volgens mij een die film met Bruce Willis moet ik gaan spelen. Unbreakable. Ja. Weet je wel? Ja. Ik ben on, uh, onsterfelijk gewoon... Dat gevoel had Hitler natuurlijk ook namelijk uh, tijdens een eind, uh, aanslag. Hij, wiens debuid. naam wij nooit meer zonder. Oh, sorry, ja. Dat, dat, die <laughs> krijg ik er niet uit. Het is toch een fascinatie voor het kwaad, hè? Ja, dus soms ja is het is uh, gewoon de duivel. Het is de duivel. Laat ik het gewoon over vast. de duivel hebben steeds, als we het over een heel slecht iemand hebben. Ja. Want die heeft hem vast aangest aangesticht. Oh, maar als we dan over de duivel hebben, dan betekent dat we ook het geloof zeggen dat het bestaat. Dat dus dat betekent... iemand die heel goed is, dat dat... Uh... Ja, want als de duivel bestaat, dan moet het geloof ook bestaan. Heb ja, ik ja, altijd het ja, ja, idee. Die ja. horen bij elkaar. Ja, maar dit nou. gaat weer te ver voor de zaterdagochtend. Ja, toch ja ik, ik stop er ook mee gewoon. Het is tijd voor de wilde gitaarplaat. Want deze is wel heel erg wild. Spannend natuurlijk. Afgelopen week zouden ze die twee mannen oppakken. Dan nou, hebben, hebben ze alle twee ze afgestopt en gereden. Want de een ligt al in de doos. En de ander is op weg daar naartoe, denk ik. 6.9. ZFN Dit. David Le Metren. Metren Ik kijk even naar mijn. Uh... Le Maître. Le Maître. De meester. Ja, oh, kijk, David Le de meester. Oké, okay, dat heet. Uh, Megalomania. Ah. Ach man, besteed toch een beetje aandacht aan die uh, plaatjes die I je uit moet spreken? Daarvoor nog de Phoenix van The Fallout Boys. Een nieuwe single, Althans, dat denk ik, want het zijn verschillende platen van deze mensen in omloop. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ja, het is allemaal even goed wat ze daaruit. Uh, uitbrengen daar. Uh, het is uh, de zaterdagmorgen. Uh, jawel, hij hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Mark! Hey, goeiemorgen. Ik denk jullie kunnen vast niet zonder mij, dus uh, ik hang toch even in. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. Je, je zit op de motor, hè? vandaar even deze muziek ook gewoon. Nou, we staan, we staan nu nog even stil. We gaan zo meteen. Maar Jullie zijn ja? nog helemaal niet uh, weg. Je staan nog in Haarlem ofzo. Ja, we staan nog met uh, hier, nou, inmiddels 113 motoren. Wauw. Uh, over uh, ongeveer 10 minuutjes. Uh, Vertrekken we. Het moet een mooi geluid zijn als jullie met z'n allen tegelijk weggaan. Ja, dat uh, moet aardig wat herrie gaan maken. Dat, uh, 113 absoluut. motoren? Ja. Mag dat wel van de politie? Pas wel, pas wel. Hebben jullie connecties met, uh, met die ja, enge groepen? Nee toch, hè? Nee, niet nee, dat ik weten. Is Willem ook mee, of niet? <laughs> ja, is ook, die, die zit bij mij achterop. Ja, <laughs> die kan zelf niet rijden. Dus hij is al wat ouder, hè? Ja, precies. Kijk uit. Niet het wilde ding, want hij heeft last van zijn hart ook, hè? Dat ja, dus ik zou rustig doen met mijn gast. <laughs> wat, wat is, de, uh, de, wat is de, het doel vandaag? Waar gaan jullie naartoe nou, we gaan rijden? Vandaag richting Luxemburg. dan gaan ja? we morgen een rondje toeren. Mooi door de, door de berg, of dus tenminste de heuvels daar. En oh. dan uh, ja, maandag weer uh, richting huis. Oké, okay. nou ik kijk zo naar buiten, man geniaal weer gewoon. Ja, het is heerlijk, het is heerlijk. Maar wel een warme je... wallen onderrok aan, hè, denk ik. Ja, het is, heb, uh, het is wel frisjes. Ik, uh, ik heb bijna een skibroek aan. En, ja, uh, dat moet wel. Afkoenen, maar het komt helemaal goed. Ah, oh, lekker man. Heb je een beetje een kuipje waar je achter kan duiken? Nee, het is een uh, racemotor. Dus uh, comfort is er uh, ver te zoeken. Oké. Okay. oh ja, dat is wel weer lekker dan. En hoeveel uur zit je op zo'n ding? vandaag. Uh, Zal het zijn? Vijf uurtjes, uurtjes. Zo. En wat is nou echt de kick van, van motorrijden? Want ik, altijd, ik snap ja, het nooit het is echt gewoon Ja, dat is gewoon puur het gevoel. Dat lekker in die bochten hangen en... Op het moment dat je je gas open trekt, ja, je, je, je rijdt een Ferrari met een beetje motor eruit, dus dat. Uh, ja, ja dat het vrije cool. gevoel begrijp ik altijd, ja, hè? Dat je je precies. vrij voelt. Ja, ja, absoluut. En die, die wind in je gezicht en uh, oh. ja. En die en die mensen die wij mee samen, weten die niet dat je laatst nog een, uh, een ongelukje had of niet? Ja, maar er zijn nu veel meer die wachten op een ongeluk. Oh, oké, okay, dus dat. dat is komt wel... helemaal oh, Oké. Okay. Nou, hey, ik zou zeggen heel veel plezier. Ja, het komt helemaal goed en jullie hebben een goede uitzending. Ja, en genieten, hè? Ja, Geniet, dat is Het goed. En tot volgende week, hè. Ik spreek je volgende week. Hoi. Hoi. Week. Hoi. Zoveel Mark uh, Antonius, uh, live vanuit de motor. Nou, niet live, want dat was niet te doen. Maar uh, goed, hij uh, gaat er echt een, een rondje maken. Gewoon uh, echt... Uh... Yeah! Wilde, het wilde leven ook gewoon. Wind wapperend door jaar. Oh nee, ze moeten een helm op natuurlijk. Ze helm, ja. Ja, ja. Dat is ook wel jammer. Ze, ik pak net het film, filmpje er even bij van uh, Stefan Wolf. En dan zie je ze wel zonder helm rijden. Oh, heerlijk. Ja, dat, dat nou, waren het, was het is hetzelfde tijd. als parachutespringen. Of, of vliegen met zo'n klein uh, één pittertje? Weet je dat niet? Zo'n eendmotorig uh, vliegtuigje. Dat je zo vrijvalt in de lucht ook en zo. En dat, okay. dat is toch een uh, heerlijk gevoel. Uh, op, op weg naar de, naar de horizon, de okay. einder, weet je wel. Ja, dan, uh, en die zon komt wel je zo ziet mooi wel je, het, oh, ja. Ja, oh. je ziet wel waar je terecht komt. Oh ja, je ziet wel waar je terecht komt. Ik alles tegenvalt. Nou, kom op ja. zeg. Positief. Ja, ik, ik, ben, ik ben altijd een beetje, Parisien stond ook altijd op mijn lijstje, want dat wil ik nog een keer doen. Wil je het nog steeds? Nou. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je <laughs> blijft een beetje eng, hè? Ja, ik blijf toch een beetje eng, hè? Man op leeftijd. Vroeger had je wilde plannen geven, stel je toch bij. Ik heb ook kinderen, moet ik ook aan denken. Zoals het is like altijd sla, lekker slapsmoesje gewoon. Oké, okay, straks wat eh, onder andere regio berichten. En dan meer uh, leuke dingen erbij komen. Onder andere uh, Hamar Superstar. En dat is echt iets leuks gewoon. Lady shot me. You shot me. Daar ik straks. En onder andere Nieuwe Zingen van de Vijls natuurlijk. But here's Beans and Fatback? Come and get it. You know and I know For the evening ends I take you home Lightning strikes when you're passing by Can't stop now Girl, don't be shy Step on up see what I got Just for the taking I got more than enough. to try Girl, I'll make your heart beat Double time so come and get it If your man's love is strong enough Come and get it He's got all that love Sure enough, and yes, I do Better watch out now I'm telling you It's like a habit that's hard to get ...is vandaag niet aanwezig is op de motor... ...dus vandaar dat we gewoon weer... Uh, de oude bezettingen hier aanwezig zijn... ...dat geeft allemaal niet, dat redden we ook nog wel hoor... ...echt, dat is allemaal geen punt... ...dat hebben we jarenlang ook zonder hem gedaan... ...ja, nou, inderdaad, inderdaad... ...ik vond me als man zijn natuurlijk wel ietsje minder... nu gewoon, Eindelijk had ik een beetje... Ah, een, beetje ...een beetje tegenwicht... Ik is ook wel een hele nare vrouw die tegenover me. zit. Nee. een hele nare. Wat, wat zei de wow. laatste iemand die zei. zei die ja, dat, dat, dat, dat ik zo grof was. Dat mensen is wel heel, heel uh, grof. Maar ik, de, ik denk zelf, mijn vader was vroeger zo van. Als ik een keer ondeugend op vertelde, nou, dan was het huis te klein. Maar mijn broers deden niet anders. Nee. Maar het is dan van ja, sommige mensen kunnen het niet hebben van vrouwen. En nee. Terwijl ik begin hoor, Jij begint. Dat ik dan snedig reageer. Oh, oh is het echt zo? Volgens mij. Oh. <laughs> Nou ja, oké. Okay. Hé, hey Ja, precies. Ja, ja. Er zijn altijd weer mensen die toch fan van je zijn. dat het lijkt wel nieuws uit Zandvoort. Nou, gelukkig oh, ja. maar. Ja, gelukkig ja. maar. Het is bijna half en dat het altijd even wat nieuws uit Zandvoort. Ja. Nou, nou. ik, ik ja. kan wel vertellen dat vorige week hadden wij een heel groot feest bij uh, Beach Club 10. Hoe was dat? Het was geweldig. Ik ja? ben zelf ben ik, uh, om uh, uur of uh, drie gegaan. En het ging uh, eigenlijk naar aanleiding van de website die geopend was... ...van je voelt je pas een echte standvoorter als... Ja? Nou ...en uh, dat is eigenlijk in een vrij korte tijd gegroeid van uh, 300... ...ah, oh, we hebben er al 300 leden, hè? we hebben er al 500... ...het zijn er nu gewoon bijna 4000, hè? 4000? Ja. Er waren en, er uh, 900 gegaan, geloof ik op het feest, hè? 900. Ja, ja. ja, nou het was geweldig. Ik ben dus middags gegaan en uh, anderhalf uur... ...want ik wilde even uh, gebeld worden dan door de radio door uh, Albert Jan Vos, hè, die yeah. uh, zaterdagmiddag uh, in Zandvoort doet altijd, met Rob Harms. En toen ben ik daarna gewoon heel keurig naar huis gegaan. Ik dacht van nou, ik spaar mijn energie voor vanavond. Ik was wat ouder natuurlijk. Ja, natuurlijk Toen ben ik s'avonds weer gegaan, maar er was, uh, de, de, er was echt zo'n uh, uh, blaasband was er. En uh, uh, diverse carnavalsprinsen waren er. Um, Sinterklaas is langs geweest. En er waren allemaal oude barkeepers en disjogjes van vroeger uit het dorp. Die waren ook aan het draaien en het doen. En het was een feest van herkenning. En we hebben zo lekker gedans. En de burgemeester en zijn vrouw waren heerlijk aan het dansen. En we hebben gewoon echt een gouden avond gehad. Ja, dat klinkt goed. En het echt, is gewoon een vatbaar. Ja, Sowieso. ja, ze willen een reunie maken. Maar ik hoorde gisteravond ook dat er ook nu een uh, Facebookpagina is van 40 Plussers uit Zandvoort. Maar ja, volgens mij waren er ook alleen maar 40 plus. Erop. Ik wil zeggen, anders kom je daar niet op af. Want nee. het gaat alleen maar vroeger. Was was iemand die had foto's mee van vroeger. heb ja. ik gelezen. En er is ook nog geld opgehaald. Namelijk een uh, fors bedrag opgehaald van duizend euro dertig. Het wordt overgemaakt aan een goed doel. Ja. Uh, met kinderen met ja. een levensbedreigende ziekte. Ja, en dit was uh, zo van, we hebben zoveel bij elkaar gefeest. Ja. Nou, ik denk het ook een feest was voor de strandtent houden, Want die heeft natuurlijk eigenlijk een gouden uh, avond gehad denk ik. Ja. Dus die hebt zo van, nou, dat mag wel vaker zo'n feestje. Hè? Nou, uh, over, uh, ja, over drank en over dingen gesproken. Daar wordt binnenkort over vergaderd. Wat nou de regels daarvoor moeten zijn. En het uh, ja, overmatige uh, misbruik van alcohol moet aangepakt. Uh, 25 april is er een bijeenkomst. Samen overmatig alcoholgebruik aanpakken. En er waren natuurlijk al wat mensen van de Breiden op bezoek geweest. Op scholen. Ja. En daar kwamen ze erachter dat eigenlijk iedereen dacht van... Drugs is heel slecht. En rook is ook heel slecht. drank is toch niet zo slecht. Dus de mentaliteit is <laughs> waarschijnlijk toch een beetje anders zijn tegenover alcohol. Omdat heel veel mensen hier leven van de horeca. En ook werken in de horeca. Ja. Dus er moet toch iets tegen gedaan worden. Dus nu is het donderdag 25 april in uh, Corverhal, Corverhal ja. Duintjes Veldweg uh, 1A. Is van uh, 8 tot 10 is er een uh, inloop. En uh, daar gaan ze dus praten over wat voor regels er moeten worden gesteld. Om dat, uh, om dat aan te pakken gewoon. Ja. Nou, Inderdaad. Goeie deal. Heb jij nog iets? Ja, er is uh, op zaterdag 20 april, dus vandaag, ja. worden er fotocollages onthuld door Jan Lammers, wethouder toerisme en economie Belinda Geurensen en de zeven fotografen die de collages hebben gemaakt. En de collages worden voor de ramen geplaatst van de voormalige Scandelspand op het Kerkplein. Dat staat al geruime tijd leeg waar vroeger Le Clou was. ja. En uh, ja, het is niet goed voor de uitstraling van Zandvoort... die leegstand en die verpaupering. En uh, ja, op het initiatief van de gemeente... en met toestemming van de eigenaar van het voormalige vermaligingskennelspreis... wordt het pand verfraaid. Dus uh, er is een bescheiden budget door de gemeente beschikbaar gesteld... om ze af te drukken. En uh, om half twee uh, is vindt de onthulling plaats. Op Kerkplein okay. 7 dus. Oké, okay. nou, er is veel onduidelijkheid over... Uh, waar blijft dat gratis wifi nou? Er is al wifi. En dat heeft Edwin van de... S der Silik... Slik? Slik slik kan wel, ja. slik. heeft dat al geïnstalleerd, maar dat heeft hij op eigen houtje gedaan. Heel veel mensen dachten dat hij dat ook voor de rest van het centrum zou gaan doen. Dat is niet het geval. Het is nog een beetje onduidelijk. Wanneer het de lucht ingaat, de antenne wordt toch maar hooggehezen worden. En er moet ook nog in nature wat geschonken worden. En dat was dan in de vorm van stroom, wordt dat gevraagd van de winkeliers die daar in de buurt wonen. Oh, nou. Het is nu niet zo heel ver weg, zou je denken, maar het is er nog niet. Het gaat komen. Het gaat komen. Dus, nou, tot zover de bericht, geven. Ja, want oh. dan hebben we hebben nog wel wat dingen die er gaan gebeuren dit weekend. Maar dat hebben we over het tweede blokje wel uh, activiteiten. Want er zijn nog wat activiteiten in stand voor deze En dat is nog wel heel lang, natuurlijk. En straks, natuurlijk, ook nog wat uh, politieberichten. Onder andere okay. iets met brand en zo. Oh jee. Hartstikke ja. idee. Maar goed, tot zover hebben we nu even genoeg politieberichten. zover het nieuws uit Zandvoort. Tijd voor nieuwe muziek. Op de radio. Of op de tv, je kan ook. Sorry, ik krijg wel reacties op deze plaat. Let's get high tonight. Dat is heel Nou, dat vroeg me ook af. Of het wel kon, dit. Maar Team Park, Je kan niet elke plaat gaan scannen of, of er een beetje aanstootgevende tekst in zit. Dat, is ook dat soort even te geks, hè? Het is een vrijwillig werk, dit, hè? <laughs> vrijwillig werk. Dit ah. is gewoon een hobby, hè? Het is een hobby, dit. Gewoon een duur betaalde hobby. Ja. Ja, precies. Door mezelf betaalde dure hobby, hè? Is het, gewoon, eh. het is gewoon... Eh, het is vandaag 20 april. Ik sta er even besteld, natuurlijk. Ja, dat is voor jou uh, de dacht dat je dag. vrijheid beknot werd. Ja, eigenlijk, eigenlijk. wel. <laughs> ik kan me nog zo goed erin. Ik dacht nog, om vijf of zes werd ze geboren. Ik heb het over mijn dochter, april. Uh, ja, omdat ze al in april werd geboren, heet ze dan ook april. Leek me vrij makkelijk. Vergeet je ook niet welke maand zo jarig is het natuurlijk. Ja, Heel nee, makkelijk. Nee, dat is waar. Toen dacht ik om vijf, uh, vijf over zes, toen was het geboren. Ik dacht, als ik nu nog opschiet, kan ik mijn radioprogramma nog gaan doen. Dat dacht ik zelfs nog. Het is door je hoofd geschoten. Het is door mijn hoofd even. geschoten. Oh. Denk, oh, misschien is het ook wel een beetje aas over. Heb je iemand afgebeld toen? Ja, dat mij wel. Wie was dat toen? Dat weet ik niet meer. Ik heb er geen idee. Volgens mij heb ik contact gehad met Benno Veuge toen. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, ja dat, ik bedoel, het dat is toch alweer uh, elf jaar geleden, hè? Elf jaar geleden. Ik. En toen zat ik hier ook al, hè, dames en ja. heren. Ha! Ik hoor mensen thuis lachen. Zit hij er? <laughs> en zit er nu nog steeds? Ja, ik zit hij nog steeds. Ben je nog steeds niet doorgebroken, hè? Nee. Nou, dat wil ik helemaal niet. Nee. Elke, elke krijgt van die uitnodiging en het is al ontzettend aantrekkelijke prijs. Dan staan er ook altijd maar bij. Ik denk, nee. Nee, ik vind dat Dishoekies gewoon het gratis moeten doen. Om een beetje op gemeenschapsgeld ergens een radioprogramma te maken. Ben je helemaal besodemieter. Dat kan in deze maatschappij helemaal niet ja, meer. Ja, maar ook al die bekendheid. Dat wordt, uh, dat wordt uh, te veel. Want dan okay. zit je een keer in gezelschap en je staat een keer te wildplast. Dan word je gewoon uh, gefotografeerd. Ja. Jij weet er ook zo goed doorheen te prikken. Ook, hè, dat ik die bekendheid kan ik gewoon niet aan. Nee, nee ik denk het niet. Nee. nee, want als ik die bekendheid heb, dan kan het mij wel... Flink om mijn hoofd stijgen hoor. Ja, zou ik denken. Ik denk hè? dat ik al goed ben, maar god man, dan sla ik echt helemaal door. Als je een soort nieuwe Matthijs van Nieuwkerk uh, hier zo door Alkmaar loopt en door Zandvoort. Van ja. Hey. ja, dan gaat mijn haar ook een stuk langer worden. <laughs> dat zeker wel. Nee, mijn zonde gekheid. Dat, dat, dat hoeft voor mij helemaal niet gewoon. Ik zit hier al prima op mijn stekje Nou, daar dus, ben ik blij om. Gisteren hadden we het ook over uh, het Koningslied. Oh. Ach. Nou, ja. ik en? heb er bij, bij uh, Paul en Witteman was er een mannetje ja mooi hè en die heeft er wel heel vreselijke tekstverklaringen van gemaakt en denk ik van nou oh. laat ze dat bij andere liederen ook eens doen waarom nou alleen bij dit lied het Fontijn he? wordt echt zo ontzettend zwart gemaakt nu Fontijn heeft dat in elkaar geplant hè fluitmuziek Fontijn dan geloof ik het, die van Tijn ja, is hier Fontijn ja hier, ja samen met de orkestranten die. die meest Walgelijke platen maken. Maar hij gewoon. heeft het andere lied ook gedaan dus ja. Het is natuurlijk de uh, good guy en de bad guy Het slechte ja. lied en het goede lied Ik heb echt Meen nou, mee stoppen ook gewoon Met die, met die meuk ja, ja maar het is, het is wel flauw want, maar, maar het is ook wel zo door de mensen gaan nu luisteren ja. Bewust Dus je krijgt wel een hoop hits Want iedereen wil wel horen van is het nou echt zo slecht Het is ook echt zo slecht Ja maar, maar ze hebben dan een heel klein stukje nou, even ik even... Van, nou, Het is wel zielig Want de mensen zijn ook wel voor de underdog weet je wel ja, maar kijk, moet je, moet je even, even, dan, dan sta je ergens. Je bent je koning, hè? Je bent ja. je, je, koning. Je, ja, ze zijn helemaal opgepot, gewoon. Ik heb hem afgelopen week gezien. Ik was van tevoren. Ik zei: Nou, Willem-Alexander, wat zou het worden? Weet je, hij wil zijn naam ook veranderen. Dat hoorde je een dag van tevoren. Voor de uitzending hoorde je: van, Nou, je mag me aanspreken zoals je wilt. Als ja, maar, maar hij wordt als... wel koning Willem, toch? Ja. Voor de buitenwereld. Nee, hij wordt gewoon koning Willem-Alexander. Willem -Alexander. Koning Willem-Alexander. Ja. In plaats van Willem IV. De Willem de IV, dat verwijst ook naar al die alle foute Willems die we hebben gehad. en het Alexander is natuurlijk, je had vroeger Alexander de Grote. Dus dat ja. is eigenlijk ook weer een hele mooie ja. idee. Ja, ja, Maar goed, dus ik dacht mezelf, je gaat met een beetje het Amerikaal lopen doen. Ik betaal hem niet om lekker Amerikaal te doen. Ik, bedoel, ik verwacht van hem status. Ik verwacht hem uitstraling, charisma. Als hij naar het buitenland gaat. Hey, ja, ik zou je betaling je echt even stopzetten naar hem ja. nu. <laughs> het, wordt het wordt ingehouden om mijn lonen. Dus ik heb er niet ja. zoveel over te zeggen. Maar dus, ik denk, nou, en toen zag ik hem in het interview. Toen dacht van. Dit is die man Staten gewoon. Ik vond dat hij heel goed uit de ver kwam. Ja, maar het is ook goed. Maar hij wilde ook niet Willem Vier. Nee. Het was zo van. Dan zat hij wel uh, Ja. net als Bertha. Maar nee, maar anders wordt het koning Willem Bier. Ja, ja, precies. Dat, dat kan niet. Nee. Dat betekent, het ja. met een biertje op de bank. Nee, nee dat, dat kan niet. niet. Nee, nee. Precies. Dus daarom koning Willem-Alexander, ja. die doet het als geen ander. Maar goed, dan heb je een heel goed charisma. Dan je, ben je helemaal opgepot. En dan wordt dit, dit stukje muziek wordt er aan je aangeboden. Daar sta je dan. Loser. Ja, dat <lacht> krijg je dan. <lacht> dat, dat, dan Marco Bessatus zingt dan tegen jou. Daar sta je dan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, het had een beetje meer ja, tempo moeten zijn eigenlijk. Het, het is doods. Ja, ja. Het is begrafenisplaat. Het is, het is niet origineel wat ik zeg, maar het is echt zo. Dit is toch? Daar sta je dan. Ja. Kom op, het is een feest. Ik zie, de, ik, ik, ik zie het zelfs als een feest dat we een koning krijgen. En dan komt dit. Daar sta je dan. Ah ja, we doen het er maar mee. Vind je ja. het triest voor woorden. Ja, we moeten maar. En ja. al die teksten, die, er, die fouten in die teksten... waren mij niet eens opgevallen, maar ik ben dyslectisch. Dat, is nog, <laughs> Dat kan toch echt al niet? Al die fouten in die teksten. Ja. Stel, komt die tekstverklaring ook ergens in een krant? Dan kan ik er voor rustig nalezen. Nee, het was wel heel grappig wat hij deed bij Paul Witte <laughs> man. Hij sabelde echt zo. En hij deed niet eens zijn beste voor. Nee, ja, maar nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee, nee. Sorry Maar jong, het is, is wel... Niet. Ja, ik blijf wel vinden... Het is ook alweer een beetje een makkelijke tv... Om, om, om dit dan weer te doen, weet je wel. Ja, en ja, het is eigenlijk... Krijgt het liedje ook geen één kans? Nee. nee het is en dat is wel weer jammer. Het is wel makkelijk, want elk televisieprogramma, echt elk televisieprogramma. en ik, ik heb gisteravond bijna al die informatieve programma's gekeken. daar zat hij in. Ja, ja, daar zat hij gewoon in. Dat is toch in, afschuwelijk? Natuurlijk. En, weet je wat? In zo'n radioprogramma als Toebak leeft, zit hij ook. Ga je hem helemaal draaien? Nee. maar oh. Met gelul erover. Ja, ah. nee, ik heb hem al drie keer gedraaid net. Heb je het niet gehoord? Echt een hele leuke kort. Uh, Toen bak leef. Het is kwart voor negen, zonnig zand voor het. ja. Ik heb er echt uit van. Nou, van dat liep wel, Dus daarvan draaien we een ander plaatje uit de kast. The Messenger, Johnny Mer, en straks Hammer, Superstar. En dat is iets leuks. het er niet gaat worden, maar daar gaan we toch wel een beetje van uit. Het is de kwart van negen en we hadden het al eerder over het is een dag dat iemand die je ontzettend haat, jarig is en iemand waar je ontzettend veel van houdt en dat is dan de man die de Tweede Wereldoorlog heeft uh, veroorzaakt en je eigen dochter en die hangt nu momenteel aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd, April. Gefeliciteerd. Ja, het is een beetje maf, want uh, ja, vanochtend sliep jij nog natuurlijk. Ja. En uh, ik denk, nou, ik moet toch het plaatjes draaien, dus denk, dan bel ik je gewoon maar even op. Ja, leuk. Ja. Hoe oud ben je eigenlijk geworden, om even voor de luisteraar te vragen? Elf. Elf. Zo. En wat ga je het komende jaar doen, wat je vorig jaar nog nooit gedaan hebt? Dat is een goede vraag. En, uh, weet ik eigenlijk niet. Oh. Nou ja, het jaar ligt nog helemaal open voor je. Onbeschreven blad. En wat, uh, wat, wat, wat, hoe wordt het gevierd? Vertel Elf even. Vandaag komen de grote mensen. Ja. En morgen uh, is het mijn partijtje. Okay. En wat ga je doen met je partijtje? Speurtocht? toch? Uh, nee, we gaan klimmen achter de Horse Vaart en dan ook nog zwemmen. Oh, oh. leuk. Oké, en waar ben je de, de grootste fan van, qua muziek? Uh, ja, One Direction. One Direction. Ah. Okay. Ja. Oké, heb je toevallig... die? Heb je die bij? Nee, het? toevallig heb ik die net niet uh, bij. Ja, <coughs> nou ja. dat is altijd en alweer... Justin Bieber, was het, uh, of was dat je broer? Nee. Nee, die vind ik ook wel leuk hoor. Ja, hè? Eh? Oké. Okay. Ja. Hij is ook zo knap, hè? Ja. <laughs> Krijgen we dat weer natuurlijk? Hé, hey, uh, ik zie je straks weer. Ja. Je gaat nu straks ook weg, geloof ik. Je gaat straks ook alweer klimmen. Ja. Hé, hey, mensen, een hele fijne dag vandaag. Geniet ervan. Ja. ja en uh, laat, ze, laat je me lekker verwennen, hè? Dat is goed. Doeg. Doeg. Hey, tot straks. Hoi. Ja, toch even gebeld, anders is het ook zo kaal ook, als je niet echt Ja, maar ik bedoel, ik zei het net al, dit was toch het einde van je jeugd dat zij geboren werd. Toen kon je nooit meer uitslapen, dat soort dingen, ja het is wel zo. Daar heb je wel gelijk in, toen is het afgelopen, je denkt, begint het serieuze leven, je moet je verantwoordelijkheid dragen zo. Ja, Je zegt dan wel eens van ja, ik verveel me een beetje van nou, misschien moeten we weer zijn kinderen beginnen. Nou, je verveelt je nooit meer, je bent zo druk. Het is waar, het is ja, echt Ik waar. hoor volgens mij iemand die er heel veel ervaring mee heeft. Ja, zoveel ja, ja. filmen nooit meer. No, never, never a dull moment. echt een gesprek met die en met die. En uh, ja, ja, ja. nog eens een keer praten over jouw kind en zoiets. Ja, um, ja hebben we nog een klein, klein berichtje? Je denkt van, uh... Ja, ik, uh, ik heb hier een springlevend kind is doodverklaard. Een lesbisch stel uit het Belgische Sint-Kathelijne Waver. Ja. Kreeg te horen dat hun kinderbijzag zou worden geschrapt. Want de reden was het overlijden van een eenjarige zoontje. Maar het kind is gewoon springlevend. De mamma's kregen post van kinderbijslagfonds Attentia. Ja? En uh, ja, het werd de medelever betuigd voor het heengaan van hun zoon. Nou, ze schokken zich helemaal wild, weet je wel. Want de, de kleine spruit is gezond en wel. En het is gewoon onduidelijk hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Maar de gemeente zegt van ja, het is gewoon een menselijke fout. Het kan gebeuren. Maar ja, het is natuurlijk best wel eng dat je denkt van... Was het eigenlijk de bedoeling dat hij er niet meer was of zo? Weet je, ja, het is een beetje... Je kan uh, met bijgeloof kan je daar heel bang van worden. Ja, ja absoluut. Dus, uh, nou, gelukkig is jouw kind twee keer uh, één. Hè? Dus dat is uh, twee keer ook springleven. Spring ja, twee eentjes ja, naast elkaar. Ja, absoluut. Geen zorgen daarover Nee, hoor, geen zorgen erover. Dat is toch wel. is allemaal wel goed. Is. Hollands welvaren. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Oh ja, de plaat die ik zou uh, draaien, waar ik echt momenteel een beetje gek van ben. Wacht even. Sorry. Even provincieel aankondigen natuurlijk. Dat heet uh, Harmar Superstar en dat heet Lady You Shot Me. Okay. De hele oude meuk dit. Het plaatje moet officieel nog uitkomen. Harmar superstar Lady Shatmin. Ik vind het voor jou doen vrij langzaam. Ja, een, ik ben altijd gewend bij jou met de op uh, tempo nummers. Ja, we nee, komt er dan nog een beetje vaart in die plaat of zoiets. Uh, nee hoor, het zit er niet in. Uh, nee, het is uh, een rustig plaatje dit. Lady Shatmin, op de zaterdagmorgen in Zomer Zandvoort. Kom deze kant op. We zijn. Van allerlei activiteiten. Straks daar meer over. Maar uh, tot die tijd. Uh, hebben wij nog meer. wetenswaardigheden. Het is uh, als we het toch over. Uh, het, het, het, het mooi weer, het strand en zee hebben. Dat is wel leuk. Dobber die de Noordzee troffen. Wandelaars bij het strand van. Uh, was Wassenaarse duingebied. Meijendal. Deze witte Range Rover aan. Foto bij het bericht. Dan zie je Range Rover tot. nou net. net onderaan de ramen. van de auto in het water staan. De bestuurder had. Uh, was s'avonds aan het rondrijden geweest op het strand. Ik kwam vast te zitten en dacht... Even door die... shit ik krijg... Nou weet je wat, ik haal hem morgen wel even met een ander land erover. Haal Haak hem op. Oh, en niet op de rem gezet. Nou, dat niet alleen, maar het water was omhoog gekomen. Oh, het was omhoog gekomen echt? En uh, uiteindelijk hadden ze, de, uh, hadden ze de, de, de, de dagen meegenomen. De zeeën. En ja, hij, hij staat er nog. Maar ze kunnen er niet zoveel mee meedenken. Want hij heeft de hele nacht heeft dus in het water. Ja, de tank is volgelopen natuurlijk met water. Ja, dus waarschijnlijk ja, kan je maar als, uiteindelijk... Uh... Als hij hem gewoon leeg en zo en hij is goed gedroogd, dan kan je hem best wel weer gebruiken volgens mij. Nou ja, bij het bericht staat hij gewoon afgeschreven is dat hij ja. echt is. Dat het klaar is met hem. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat moet er nog. Niet geven. te gaan opgeven. Ja, je we leven in een wegvaartmaatschappij. Ja, maar dat ja, is ook Hij is een goed. beetje nat geworden, ik koop een nieuwe. Ja, maar dat is ook, daardoor gaan we de economie helpen gewoon. Ja, de Rutte, Rutte, heeft Rutte natuurlijk ook gezegd. Hij zegt, we moeten allemaal een nieuwe auto kopen. Ja? ja, daar ben je stil van. Ben ik heb gisteren. jij al een auto? Ik heb geen auto. Nou, wat wacht je erop, nou op gek? <laughs> ja. Kom op. Moet iemand achter je aankomen of zoiets? Hè? Ja, nou dat is een auto al kopen. Het is gebeurd in oma. Hè? Ja. Dus dat er iemand een auto had. Ja. En uh, er was een man. En die uh, was naakt. En die besprong in, de, in oma een auto omdat hij dacht dat de bestuurder met zijn portemonnee vandoor ging. De naakte man en de automobilist hadden vlak daarvoor samen de nacht doorgebracht. En een oplettende buur legde de aanrijding op video vast. En in het filmpje is ook te zien hoe de man in adams ademskostuum aan de zijraampjes gaat hangen. Terwijl de date gewoon doorrijdt en dan via het raampje probeert weg te duwen. De politie was al snel ter plaatse nadat andere buren hadden gebeld over de aanrijding van een naakte voetganger. Dat zijn van die dingen. Die, ja, maar dat is, ik vind het ook wel gemeen. Hè? Dan heb je iemand meegenomen, en dan is het gewoon gezellig. Ja? En dan ga je slapen, en dan gaan ze je gewoon beroven. Weet je wel? Ja. Is daar dan niks meer echt in de wereld? Nee. Dan denk je, nee, heb je toch een intiem moment gehad? Ja, dan denk je van nou, we gaan trouwen. Of je hebt gewoon je best niet gedaan, dat zou ook nog kunnen. Oh, dat kan ook nog zo. Ja, dat, echt, ja, dat is niks, ik wil hier geld voor. Dat ja, kan ook nog. dat is echt, denk, nou, dat is echt teleurstellend, gewoon dat ik hier net uh, krijg. Gewoon. Dat is, uh, um, verder, in, uh, ja, het was wel een mooi, mooi moment natuurlijk. Willem-Alexander in het... Uh, in het interview, dat hij zei van... ja, ook al is het koningschap alleen maar lintjes door knippen... en op bezoek bij bedrijven... dan nog kan je een onderscheid maken... en kan je toch laten zien waarvoor je staat. En een dag later, in de kletskat van Nederland... is hij te zien bij... Uh, bij een, uh, een... fabriek waar ze sausen maken. En daar is bij Honing, volgens mij is dat. Er staat die sausen te testen. En is hij daar op, op bezoek... Dan denk ik van... Net vertel je nog dat je allerlei onderscheid kan maken... in de bezoekjes en de lintjes die je doorknipt. Ja, maar je stimuleert het bedrijfsleven. Van. Ja, dat is waar, maar. ja. Ik weet ja. Niet. Mijn sausfabriek op bezoek gaf ik dan nou niet echt helemaal een goed voorbeeld. Ja, nee. Ja, ik, ik neem aan dat hij wel... Uh zeggenschap heeft over waar die heen mag. Dus dat ja. ze dan zeggen van nou een sausenfabriek en daarnaast hadden ze dan een wc-papierfabriek en toen denk ik van nou doen wij de saus maar want ja, ik hou wel je... van een patatje met... Ja, zoiets of zo. Ja, maar goed, hij is nog geen koning dus hij denkt van misschien kan ik dit nog doen en straks is dat uh, allemaal af, uh, afgelopen. Dan moet ik echt serieuze bezoekjes gaan plegen. Nou het blijft wel ernstig dat hij dan waarschijnlijk toch inderdaad in de stad moet gaan wonen, terwijl hij inderdaad zo mooi woont daar. He? Ja. Maar ja, ik wil, ik wil het wel voor een prikje overnemen als huis, hoor. Ja, dat is allemaal geen punt. Nee, dat is geen put. Ik wil er ook wel op passen. Ja, ik heb wel eens documentaires, gehoord over, een documentaires gezien over die paleizen. Nou, die zijn nog niet echt. Dat je denkt van, wauw, wat luxe. Nou ja. Met al die straalkocheltjes die hier en daar neer, neergezet moesten worden. Om iedereen ja. warm te krijgen. Dat was wel erg onmoedig. Ja, dat is ook alweer zo. Ja. Nou, het duurt nog even twee weken. En dan hebben we een koning, dames en heren. Ik vind het een leuk Nou, idee. ik heb zin in de feestelijkheden. Ik kan zo, niet anders dat zeggen. Dat heb ik ook eigenlijk wel. De To the deep dark woods Nog even door de economische crisis heen En vergeet hem niet te bestellen vandaag hè. Die nieuwe auto Daar gaan we het mee redden